De Zijden Sjaal In Spanje woonde eens een jonge knappe koning die Ramon heette. Hij regeerde goed en wijs. Toch was er één ding waarop zijn onderdanen bleven hopen, een koningin. De koning was niet getrouwd en wat zouden ze graag een mooie koningin naast hem op de troon zien. De raadsheren lieten het hele land afzoeken naar een vrouw voor hun koning. Afgezamden bracht brachten portretten mee van grafinnen en baronessen... maar de koning schudde steeds zijn hoofd en zei... Er is er niet één bij die me bevalt, dus ik zal voorlopig niet trouwen. Op zekere dag toen de koning in de tuin van zijn paleis aan het wandelen was... hoorde hij twee ridders praten over een heel bijzonder meisje... dat een van hen beiden had gezien. Ik heb in mijn hele leven niet zo'n mooi meisje gezien, zei de eerste. Ze is werkelijk beeldschoon. Jammer dat het een meisje uit het volk is, zei de ander. Want als ze werkelijk zo mooi is, zal onze koning misschien wel met haar willen trouwen. Onze koning geeft niets om de afkomst van zijn toekomstige vrouw, merkte de eerste ridder op. Hij heeft altijd gezegd dat hij zal trouwen met het meisje dat hem bevalt. Of ze nu arm is of rijk. Precies, klonk het plotseling achter de twee ridders. Dat heb ik gezegd en daar houd ik me ook aan. Het was de koning die dat had gezegd. Want hij had alles gehoord. Als ze zo mooi is als u zegt, zei hij tegen de eerste ridder, moet u haar maar gaan halen. De twee ridders haasten zich om alles in orde te maken voor de tocht. En de volgende dag ging het gezelschap op weg naar het dorp waar het meisje woonde. Voorop reden de twee ridders op trotse, vurige paarden. Achter hen volgde de koets waarin de oudste raadsheer zat. De morgen daarop kwamen ze aan in het dorp. Dadelijk gingen ze naar het huis van het meisje. Haar vader, de bakker van het dorp, keek verwonderd op... toen dat deftige gezelschap zijn eenvoudige winkel binnenkwam. Goede man, zei de raadsheer, we willen graag uw dochter spreken. De koning heeft over haar uitzonderlijke schoonheid gehoord. Hij wil haar graag op het paleis ontvangen. Mijn dochter, Sansika, stamelde de bakker... Hij kon het bijna niet geloven. Intussen was Sansika ook de winkel ingekomen... en de raadsheer zag dat ze werkelijk een heel mooi meisje was. En omdat al gauw bleek dat ze niet alleen mooi... maar ook vriendelijk en verstandig was... wist de raadsheer bijna zeker... dat ze bij de koning in de smaak zou vallen. Sansika, zei de bakker die van zijn eerste verbazing was bekomen... trek je mooiste jurk aan! Je gaat met deze heren naar het hof. De koning wil met je kennis maken. Het meisje keek met haar grote bruine ogen verbaasd van de een naar de ander. Maar omdat ze niet gewend was tegen te spreken, haastte ze zich om te doen wat haar vader had gezegd. En toen ze even later in een witte jurk en met zijde schoentjes weer tevoorschijn kwam... zag ze er zo mooi uit dat de twee ridders en de raadsheer hun adem inhielden. Vooruit kind, zei de bakker, stap in de koets. Je mag de koning niet laten wachten. Sansika kuste haar vader, zwaaide naar de dorpelingen... en nam plaats in de koets naast de oudste raadsheer. Ze waren enkele uren onderweg toen het meisje honger begon te krijgen... Maar omdat het er niet naar uitzag dat de heren eten hadden meegenomen, durfde ze niets te zeggen. Juist op dat ogenblik reed de koets een dorpsplein op waar een pannenkoekkraam stond. Hmm, zuchtte Sansika toen de geur van de pannenkoeken door het raampje van de koets naar binnen kwam. Wat ruiken die pannenkoeken lekker. De raadsheer keek haar vriendelijk aan. Heb je zo'n honger, mooi meisje? En toen Sansika verlegen knikte liet hij de koets stilhouden om een pannenkoek voor haar te kopen. Wat smaakte die heerlijk. Sansika begon steeds vlugger te eten. In haar haast liet ze per ongeluk een stukje van de pannenkoek vallen... op haar mooie witte jurk. O, oh, riep ze verschrikt, wat moet ik nu beginnen? Met zo'n vetvlek op mijn jurk kan ik niet voor de koning verschijnen. In gedachten zag ze al de misprijzende blikken van de koning... als hij de vetvlek op haar jurk zou zien. Intussen had de raadsheer de koets laten stoppen... om overleg te plegen met de twee ridders. We kunnen niet teruggaan naar haar huis, zei de ene ridder. De koning rekent erop dat we vandaag nog terug zijn. Maar wat moeten we dan doen, vroeg de andere ridder. Als hij haar zo ziet, zal hij denken dat ze een slordig meisje is. De drie mannen zuchten. Ze hadden gedacht dat ze het ideale meisje hadden gevonden. En nu gebeurde plotseling dit... Toen klonk de zachte stem van Sansika die door het raampje van de koets naar buiten riep. Neemt u mij niet kwalijk heren, maar ik zie daar in de verte een huisje. Misschien woont daar wel iemand die ons helpen kan. De drie mannen keken elkaar aan. Het was de moeite van het proberen waard. Als ze bleven staan, zouden ze nooit een oplossing vinden. Ze reden naar het huisje toe en Sansika stapte uit om te kijken of er iemand thuis was. Eigenlijk was het meer een schamele hut dan een huisje. Het, het dak was lek en er zaten allemaal scheuren in de muren... waar tegen hier en daar slordig een plank was getimmerd. Sansika aarzelde. Het zag er naar uit dat de hut onbewoond was. Trouwens, wie zou er in zo'n hut willen wonen? Maar de gedachte aan de koning en zijn boze blik... maakte dat ze toch aanklopte. Stel je voor dat de bewoner haar zou kunnen helpen... Die kans mocht ze niet voorbij laten gaan. Er kwam geen antwoord. En Sansika klopte nog een keer. Toen zag ze dat de deur op een smalle kier stond... en voorzichtig duwde ze hem open. Is er iemand? riep ze naar binnen. En een zachte meisjesstem antwoordde... Kom verder. In het schemerige kamertje zat een meisje... met prachtig zwart haar te werken aan een weefgetouw. Ik heb dringend hulp nodig begon Stansika. Misschien, misschien kunt u me helpen. Toen het meisje vriendelijk glimlachend opkeek van haar werk, ging Stansika verder. Ziet u, zei ze, ik moet naar het hof van de koning, maar onderweg heb ik per ongeluk een vetvlek op mijn jurk gemaakt en zo durf ik niet naar hem toe. Kunt u me misschien een jurk lenen? Het donkere meisje schudde haar hoofd. Ik ben bang dat ik u niet kan helpen. Met weven verdien ik maar weinig geld en de enige jurk die ik bezit heb ik aan. Sansika keek hevig teleurgesteld: Maar hebt u dan niet een mantel of een omslagdoek zodat ik de vlek kan bedekken? Weerschudde het meisje haar hoofd. Het enige dat ik heb, zei ze na een poosje, is deze zijde sjaal. Die heb ik net geweven. Als u denkt dat u hem kunt gebruiken, wil ik hem u wel geven. Ze wees naar het weefgetouw. Daarop lag een lange lap glanzende zijde. Sansika keek verrukt naar de glanzende witte stof... waarin een rand van roze rode rozen was verwerkt. O, oh, zuchtte ze, wat mooi, als ik die zou mogen gebruiken. Het donkere meisje had de stof al van het weefgetouw afgehaald... en legde hem om de schouders van Sansika... Maar het lukte haar niet om de sjaal zo te plooien dat hij de vlek op de jurk bedekte. Hij is te kort, zuchtte ze spijtig. De vlek komt eronder uit. Kunt u hem niet wat langer maken, vroeg Sansika hoopvol aan het weefstertje. Maar alweer schudde het donkere hoofd van nee. Mijn garen is op. Ik heb geen stukje draad meer over, zei ze, terwijl ze Sansika aankeek. Maar toen gleed er plotseling een glimlach over haar gezicht Toch geloof ik dat ik u kan helpen, zei ze Ook al heb ik dan geen garen Met een vastberaden gebaar pakte ze de schaar En knipte haar eigen lange zwarte haren af Met een paar vlugge handige bewegingen Naaide ze de haren onderaan de sjaal vast Terwijl Sansika verwonderd toekeek Had ze er een schitterende franje van gemaakt en de franje was net lang genoeg om de vlek op de jurk helemaal te bedekken. Opgetogen bedankte Sansika het meisje en haaste zich naar buiten. Daar stonden de raadsheren en de ridders op haar te wachten. De monden van de drie mannen vielen open van verbazing. Wat zag ze er nu mooi uit. Voordat ze in de koets stapte draaide Sansika zich om... want ze wilde naar het meisje wuiven. Maar toen ze dat deed, bleek dat de armoedige hut... ...verdwenen was. Ook van het weefstertje was geen spoor te bekennen. Veel tijd om zich daarover te verbazen kreeg ze niet... ...want de koets zette zich al in beweging op weg naar het paleis. Daar aangekomen werd het gezelschap begroet door de koning. Die was zo blij met Sansika... ...dat hij dadelijk met haar wilde trouwen. En als blijvende herinnering aan de dag... ...die haar zoveel geluk had gebracht droeg Sansika, toen ze eenmaal koningin was, steeds een sjaal om haar hoofd. En die gewoonte werd al spoedig door alle Spaanse vrouwen overgenomen.